Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ieder jaar sterven er mogelijk meer Groningers door aardbevingstress dan tot nu toe bekend was. Het ging eerst om vijf sterfgevallen, maar onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen denken dat het gemiddeld om 16 doden per jaar gaat... Het gaat vooral om mensen van wie de huizen flink beschadigd zijn... en die daardoor veel stress hebben. Het gaat erom dat je thuis zit met die ordners en in die shit. En dat je maar niet uit dat conflict komt. Dat het zo taai is, dat het niet opschiet. En mensen kunnen daar echt in vastdraaien. En daar kun je klachten van krijgen. Zoals hoofdpijn, slapeloosheid en hartkloppingen. En die leiden volgens de onderzoekers dan weer... tot een iets hoger risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten... waar je aan kunt overlijden. De agent die de gijzelnemer van de Apple Store begin dit jaar doodreed, wordt niet vervolgd. Een man van 27 hield zo'n 70 mensen urenlang gegijzeld in de winkel in Amsterdam. Hij beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. Toen hij naar buiten kwam, werd hij aangereden door een agent. Hij overleed een dag later. Het OM zegt nu dat de politieman het volgens het boekje heeft gedaan. Tweederde van de scholen heeft te weinig leraren voor volgend jaar... blijkt uit een peiling onder schoolleiders. Er zijn nog veel vacatures open... en veel leerkrachten willen na de zomer minder gaan werken vanwege de werkdruk. Adviseurs van de overheid in de Sociaal-Economische Raad... zeggen juist dat leraren meer moeten werken om de tekorten aan te pakken. En in de Amerikaanse staat Oklahoma is een vermiste baby na 42 jaar gevonden. De ouders van Holly werden begin jaren 80 vermoord... Ze was toen één jaar oud, sindsdien was niet duidelijk waar Holly terecht was gekomen. Nu pas heeft de politie Holly opgespoord. Ik ben enthousiast om te kondigen dat baby Holly has been alive and well 42 jaar later levend en goed is gevonden. Deze onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de gevallen van de baby Holly in Texas en in de Verenigde Staten Baby Holly is nu begin 40 en woont samen met haar vijf kinderen in Oklahoma. Daar werd ze opgevoed door een familie die haar adopteerde. Haar oma leeft nog. Die is dolgelukkig dat haar kleinkind na al die jaren weer is teruggevonden. Het weer nog bewolkt. Een paar spatjes regen. 19 tot 22 graden vandaag. Het weekend is droog, zonnig en iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op taal 7 wordt langzaam gereden. Veenhoorn bij de Noever 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Always say you love me, but you. Always make it all about you. Especially when you've had a few. I heard from your ex Now they make a whole lot of sense Already feel so bad for your next. And have to put up with you Oh yeah Worked on myself Open my eyes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 Time to make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 Me. I need you, you now, I am yours forever, yes forever I will follow, anyway, anyway, never gonna let go En een Ik hou van je, maar je maakt me verdrietig. Alleen al omdat je zo'n liefde hebt. Ik ben een Sunt, să-ți spun, ce simt, simt. acum, ală, iubirea mea sunt eu fericirea. Alo, alô, să-i chiar și eu, pica bi sunt voinic, dar să știi nu cerimi. Ik Mi chiedi perché het ritme van ZFM Via de kabel op